Daaronder waren ook de vier grote steden. Ook een aantal provincies kan zich niet in de afspraken vinden. Of dit ook gevolgen heeft voor het akkoord is nog niet duidelijk. Voorzitter Jorrit van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... een van de ondertekenaars van het akkoord... is bang dat uiteindelijk zal blijken dat niet genoeg geld wordt uitgetrokken... voor de sociale werkplaatsen. Maar ze benadrukt dat er over twee jaar nog een evaluatie komt. Het akkoord is beleidsmatig prima... Maar je kunt eraan zien dat het is gesloten in barre tijden, zegt Jorrit Het is een keuze. Er ligt een totaalpakket voor ons op tafel. Het gaat vooral over die beleidsvrijheid. Uh, er is ook 400 miljoen gereserveerd. Ik wijs erop, als je geen akkoord tekent, is er in elk geval niks. Uh, dus een klein verschil. Uh, dus er ligt wel een fors bedrag. Uh, en wij moeten nu ook gewoon laten zien, via echte plannen, dat het mogelijk te weinig is. Volgens minister Donner hebben de gemeenten het kabinet bij de onderhandelingen het vel over de oren getrokken. Premier Rutte noemt het een stevig akkoord. Volgens hem waren de besturen van de onderhandelende organisaties niet akkoord gegaan... als ze niet hadden vermoed dat de achterban de afspraken niet zou steunen. President Assad van Syrië heeft de papieren getekend... waardoor de noodtoestand na bijna 50 jaar is opgeheven. De maatregel werd eerder deze week al aangekondigd. Door de noodtoestand was elke oppositie tegen het bewind van Assad onmogelijk... en mocht er niet worden gedemonstreerd. De president hoopt dat er nu een eind komt aan de protesten tegen zijn bewind. Is de vraag of dat lukt. Een oppositieleider heeft al gezegd dat het regime meer concessies moet doen. In het noorden en oosten van het land zijn tientallen paasvuren verboden vanwege de droogte. Met paas mogen alleen vuren worden aangestoken die ver genoeg uit de buurt van bossen liggen. De brandweer is bang voor bosbranden. Ook in de Friese gemeente Weststellingwerf zijn de paasvuren verboden. De organisatoren zijn teleurgesteld. Maar begrijpen het wel, zegt burgemeester van Klaveren. We hebben geen wanklank gehoord wat dat betreft. Wel uiteraard dat men het jammer vond. En ja, het is hier een vorm van traditie. Overigens hebben wij ingestemd met het alsnog mogen ontsteken van de paasbulten... op het moment dat het verantwoord is. En dat is wat mij betreft in ieder geval nadat er een paar fikse regenbuien zijn gevallen. Ook in veel andere gemeenten mogen de paasvuren op een later moment alsnog worden ontstoken...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 Het is natuurlijk raar als je in een land woont... Waar, je, waar de gemiddelde mensen voor 250 euro per maand moeten leven... en je krijgt dan uit Nederland een, een uitkering van 1200 euro in de maand. Dat is natuurlijk een beetje typisch. Dan heb je drie, vier keer het, het, het gemiddelde in zo'n land. Het nieuwe systeem, dat al was aangekondigd in het regeerakkoord... geldt onder meer voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA... en de Algemene Nabestaande Wet en moet volgend jaar ingaan. Het is de bedoeling dat kinderbijslag aan mensen buiten de EU... op termijn helemaal wordt afgeschaft...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 ANWB Verkeersinformatie, er staat 150 kilometer file. De meeste file staan in het midden van het land en ook rond Amsterdam is het aardig druk. Wat opvalt is de langere file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en knopen lunetten 9 kilometer heeft te maken met technisch onderzoek... na een aanrijding waarbij een motorrijder betrokken was. Tussen de knopen de en lunetten zijn twee rijstroken dicht. Geeft ook wat vertraging richting Den Haag, daar staat voorknopen de ouderijnen 3 kilometer. Op de A16 Antwerpen richting Breda is de weg zo goed als dicht bij knooppunt Galder. Dus een vrachtwagen door de middenberm gereden. Verkeer kan er alleen via de vluchtschok langs. Inmiddels vanaf de afrit Hazeldonk tot aan knooppunt Galder 3 kilometer. En ook de andere richting 3 kilometer file. Daardoor loopt het ook een beetje vast op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Tussen de knooppunten Sint-Annebos en Galder 2 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog bij u tot half vijf met, zoals u gewend bent van ons... op donderdag in de Villa Klinkende Munt. En daartoe zijn hier in de studio aangeschoven Jacqueline Rijstijk. Hartelijk welkom. Voormalig topvrouw bij de Nederlandse Bank. Tegenwoordig management consultant. Naast haar zit Roe Jansen, ook welkom. Schrijver en financieel-economisch journalist. En aan de andere kant naast haar... Alsof het er wat toe doet, maar goed, het, schelpt, het schept een plaatje. Precies. Joop, Joop Schippers, hij is arbeids- en emancipatie-econoom verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ger, laten we beginnen met het nieuws waar uh, KPN vanochtend mee kwam. Ja, de KPN gaat 4 à 5.000 banen schrappen en dat is ongeveer 25% van het personeel. Maar ze maken wel winst. Wie kan uitleggen wat hier nou de ratio achter is? Roel. Dankjewel Gerrit. <laughs> Fijn dat ik zo Goed, kom over je, je We <laughs> als Nou weet het je, de, de vraag nee, is, wie nou, kan het nou, uitleggen? Zeg ik ik je van, kan ik, ik niet? Ik vond het wel verbluffend. Kijk, uh, die nieuwe topman die zegt ineens... ja, in de maand maart vielen de cijfers een beetje tegen. Dat, of heel erg tegen zelfs. Dus, de nieuwe topman is meneer Blok. Ja, meneer Blok. Ook Blok, die twee weken geleden nam meneer Scheepbouwer afscheid. Dat is natuurlijk ook curieus. En in twee weken tijd heeft zich dit afgespeeld. dat is natuurlijk raar. Nee, dat kan natuurlijk absoluut niet. af, die heeft afscheid genomen met een heel verhaal van hij heeft toch KPN gered. Hè, in zijn hele periode als eh, bestuursvoorzitter. En hij had het fantastisch gedaan. En eh, alle vlaggen uit en wimpels, schitterend en zo. En dan twee weken later vallen de resultaten in de maand maart tegen. Dat vind ik heel raar. Mm -hmm. En... Kennelijk was er dus toch al langer iets aan de hand. Er zijn er toch veranderingen in die markt aan de hand. Dat ook de, de, de, de, gewoontes, de belgewoontes en de SMS-gewoontes van ja. mensen aan het wisselen en veranderen. toch dan niet van de ene, toch op de andere? Nee, dat lijkt mij dus eigenlijk ook niet. Maar dat ik vind is, het wel heel zorgelijk. Want wat is dit hebben dan, Jacqueline Ik heb net het verhaal gehad van Philips. Hè, die, ja. die stopt met zijn televisietoestellen. Die produceren, die visie, ja. En nu nog zo'n icoon van de Nederlandse industrie, KPN, die plotseling een kwart van zijn personeel dreigt te gaan ontslaan. Maar wat is dit dan voor vreemd beleid, Jacqueline Reis? Als je daar iets over kan zeggen, dat je op zo'n Zo'n zo gek moment. Twee je zit er net twee weken en ineens blijkt dit allemaal. Breng je dit naar buiten? Vakbonden, overdonderd, niemand ja. wist er iets van. Nou, Zou je, je er nou achter ja. zitten? Ja, ja. Je ziet het natuurlijk wel vaker dat uh, nieuwe topmannen met een forse klap beginnen. Dat is niet uh, helemaal dat dat ze al weer? wat, wat, wat vlaggen gezet? Nee, veel anders sorry, maar... ook. Dus, uh, Piketpaal piquetpaaltje, dus, neerzetten. Je zit nog in je honderd dagen uh, bruidstijd, heet dat? Wittebroodweken. Um, en dan, geef je, en, dan, en dan, dan, dan doe je de dingen die, denk jij, gedaan moeten worden. met een hele forse, forse ja. ingreep. Ja. Kijk, de, de, de reden voor zover ik het begrijp, is, is het volgende: ze verdienen minder aan telefonie. omdat heel veel mensen uh, met die smartphones enzovoort. Uh, via andere middelen ja, communiceren: SMS ja. en uh, noem ja. het maar. Uh, maar dat is iets. Dat moet je toch, als je in die. Ik niet, want ik ben gewoon journalist, ik weet van niks. Maar als, je die, ja, maar als je in die branche zit, dan moet je dat toch vooruitzien. Is dat een geleidelijk proces? Je, je ja, ja. ja, dat is niet iets wat, wat zich in één week aftekent. Nee. Ik kan het me allemaal heel goed voorstellen, omdat de telefonietarieven toch eigenlijk aan de hoge kant zijn. Nog steeds. En dat mensen dan, en zeker jongeren, en zeker in tijden dat het allemaal. Nou ja, laat ik zeggen, mensen iets minder goed hebben. Dat mensen naar goedkope alternatieven zoeken. Maar dat, dat is dan, gaat dan over een periode. Ja. Van maanden. Ja, dus roel, er zijn twee, één van twee dingen aan de hand. Of iemand is gestoken door het CC-vlieg en heeft enorm zitten slapen. Of hier zit een sinister complot achter. Nou, Moest het, het gezond, een vrolijk ik, afscheid ik, voor ik, scheepbouwer worden, Was dat het? Het was een vrolijk afscheid voor scheepbouwer. Maar zo toch, niet dat niet laten verknallen en, door. En hij uh, mocht het natuurlijk, ja, ik denk dat hij dat in zijn laatste maanden niet meer kon doen. Dus het zal in die zin zal overgelaten zijn aan Blok, aan zijn opvolger. Uh, er zit natuurlijk altijd een sinister complot achter, dat is. Dat is bijna altijd... Het. Daar moet je van uitgaan. Maar in dit geval, denk ik eerlijk gezegd, dat het echt die technologische verschuivingen zijn. Die, die, die enorme, razendsnelle ontwikkelingen. die men kennelijk bij KPN toch niet goed heeft uh, ja. doorzien. en niet goed heeft zich daarop heeft voorbereid. Nou, hoorde ik een. Nou, of ik zag een stukje van een analist. die deze branche erg goed kent. En die zegt: wat ook nog aan de orde kan zijn, is. dat uh, het bij veel andere aanbieders ook aan de orde is. Vodafone, noem, noem ze maar. Maar dat het bij KPN nu door deze omstandigheid voor het eerst naar buiten getreden ja, is. Deze ja. Dat het dus ook nog bij anderen gaat gebeuren. Ja. ja, dat sloot hij niet uit. Nou ja, dat is denk ik een algemeen punt. Uh, telecom denk ik dat je uh, toch te maken hebt met een vorm van infrastructuur. Ik bedoel, het is niet helemaal hetzelfde als uh, gas, water, licht... maar het is voor een heleboel mensen tegenwoordig wel een eerste levensbehoefte. En dat zijn geen markten waar je het soort winsten kunt behalen... die KPN en andere aanbieders de afgelopen jaren wel hebben uh, proberen te halen. En voor een gedeelte ook hebben gerealiseerd. Maar op lange termijn uh, haalt de markt dat er wel uit. Ik bedoel, en zul je zien dat de marge steeds... Kleiner worden en is dus inderdaad een, nou ja, ik zeg wat, wat uh, naar beneden bijstellen van de ambities. Uh, ook in termen van hoeveelheid mensen die je in dienst hebt. Ik denk dat dat heel logisch is en ja. dat, dat, ook, dat je dat ook bij andere aanbieders zult gaan ja. zien de komende tijd. Wat ik dan wel vreemd vind, Jacqueline Reisdijk, is dat ze wel steeds winst blijven maken. Wel wat minder, maar toch winst. Is dat niet gek? Nee, dat is niet gek. Het, het, uh, wat ze proberen is door deze maatregelen ervoor te zorgen dat we in de komende jaren ook nog winst hebben. Ja, het nee, is niet zo ja, dat je ja, alleen maar mag ontslaan als je natuurlijk al in de verliezen zit. Maar als je overeind wil blijven door 5000 mensen te moeten ontslaan, hoe kan het dan dat je nu nog winst maakt als je zo'n gigantisch aantal mensen eruit moet gooien? Je gooit er een aantal uit, maar ze gaan er ook, geloof ik, 2000 of 3000 weer in India aantrekken. Hè? Dat is ook wat, uh, wat is gezegd. Oké. Okay. Ja. Dat hebben ze goed verborgen voor ons gehouden. <laughs> ja. Ja. goed. Laten we uh, naar uh, cao in de metaal gaan. Ja, dat doen we meestal niet. Een cao behandelen. <laughs> want ja, weer een cao en dan nog een cao. En, Waarom nu maar, dan wel? Maar nu dan wel, omdat het volgens het CBS een trendbreuk is. De grootmetaal mm -hmm. heeft een cao gesproken met een loonstijging van 4,25 procent in twee jaar... Uh, de, dat is voor het eerst, hebben het CBS berekend, uh, dat dat een stijging is boven inflatie, boven de prijsstijging. Um, ja, waarom zijn de metaalwerkgevers hiermee mee akkoord gegaan? Ze konden toch wijzen op de trend van het afgelopen jaar? En gezien de problemen van het land dan gaan we het toch verder helemaal niet uh, raar doen? Nou, De metaalwerkgevers zijn akkoord gaan om, om een aantal redenen. Ze hebben, uh, ze hebben goede mensen nodig. Ja. En ze hebben nu tekorten, dus dan helpt het als je een serieuze loonstijging kunt betalen. En waarschijnlijk kunnen ze me ook betalen. Want het um, gaat beter. Dat het gaat, we, beter, hoe heet die, het um, gaat beter. Het is een van de sectoren die echt aantrekt. Kan ik, kan ik graag ook horen zeggen? Ja, he, hoor het ja. gaat beter. Die sector trekt ook aan. En um, kijk, 4,25% of 475 over twee jaar, over ruim twee jaar is ongeveer de inflatie dat we verwachten. Daar zit dus de reële groei nog niet in. Dus het is niet een, een hele idiotes loonstijging, vind ik eerlijk gezegd. Het is, niet, het is niet abnormaal. Het is natuurlijk na de hele bescheiden loonstijging die we hebben gezien... is het de eerste die weer wat meer is. Maar ik vind het niet, gezien wat we verwachten in de komende jaren... vind ik het niet... Uh... Dus dit wordt inderdaad wel de trend. Dat die 2% die het al die tijd was, dat is, wordt wel losgelaten. En dit zal wel een beetje de trend worden, Joop Schippers? Dat lijkt mij wel. Uh, werknemers, vakbonden zien natuurlijk ook dat uh, het met een heleboel bedrijven weer een stukje beter gaat. Ze zien inderdaad de inflatie oplopen. En hebben zoiets van, nou ja, maar wij willen er niet op achteruit gaan. Boel, uh, dus laat die werkgevers ook maar gewoon betalen naar de mate waarin ze dat kunnen. En gegeven die groeiende winsten en de goede vooruitzichten is dat ook inderdaad uh, aan de orde. Waarbij inderdaad in de metaalsector erg speelt dat... Uh, bedrijven moeilijk ook mensen kunnen vasthouden. Mm -hmm. uh, bedoel, ze kunnen uh, nog wel mensen binnenkrijgen, ook lang niet voor alle vacatures. Ze hebben er een flinke vergrijzing. Dus er gaan de komende jaren nog meer mensen uit. Dus het is ook echt wel nodig om ja, laat ik zeggen, mensen te binden. Oh. Wat, wat, wat, nu, Roel, wat nu wel grappig is natuurlijk, hè, is uh, Jan Berghuis van Bondgenoten, die dat eruit gerammeld mm -hmm. heeft, het resultaat, die zegt dan, ja, we zijn een beetje stout geweest, ja, af te te van een gebruikelijke eis van 2 uh, Weet je wel, en dan flint hij zich een hele, hele, hele vent natuurlijk. Maar Jan <laughs> Kammega, de baas van de betaalwerk, ja, die zegt, die vindt de nieuwe CEO helemaal niet riant. De loonsverhoging is heel redelijk en houdt nauwelijks de inflatie bij. Dat had er nog wel wat meer in gezeten, meneer Berghuis. <laughs> dus Stop? hij heeft het eigenlijk heel slecht gedaan. ja, Ach, ja. ja die vakbonden, wat heb je eraan? Hè? Niet zoveel. Maar, maar ja, wat dit wel laat zien is dat er gewoon Nederland in feite... met een krappe arbeidsmarkt alweer te maken heeft. Hè? We zijn nee. één, twee jaar na de grootste recessie sinds de jaren 30... zoals het steeds genoemd werd. En in feite heeft Nederland nu alweer problemen op de arbeidsmarkt... en moeten ja. eh, werkgevers dus met in ieder geval fatsoenlijke eh, CEOs komen. En het ja. zal ook interessant zijn... Wat nu in de, in de publieke sector gaat gebeuren. Het kabinet wil. Uh, ik dacht vier jaar de nullijn of zo. Ja. Nou, dat, moeten ze. dat gaat dus niet lukken. Dat uh, wordt dus heel interessant. Job Schippers nu al met twinkelende oogjes. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Die heeft er helemaal zin in. Dat de, de, gaat niet lukken. Nou ja, hij werkt er ook, dus dat helpt. Je hebt van, vanuit misschien de metaalsector. Uh, is de concurrentie met uh, bij wijze van spreken het ministerie of de gemeente niet heel groot. Maar dadelijk gaan we de zakelijke dienstverlening krijgen. En dan ga je dat dus wel zien. Daar um, is de trend zetten? Denk jij, is deze sector trendzettend? Ik denk dat altijd wel, het, omdat ja. ik zeg, de hele arbeidsmarkt die is aan het verkrappen. Ik bedoel, en dan kun je dus als overheid of collectieve sector wel zeggen van... ja, wij kiezen voor de nulheid, maar dat mm. ga je dus gewoon niet volhouden. Op een gegeven moment, uh, en dat is niet van vandaag op morgen... maar misschien wel uh, over een half jaar of een jaar... gaan de mensen toch echt weglopen? Ja, kamp van zo'n <lacht> zaken weten daar toch wel. Nou ja, je hebt straks die 5000 mensen van KPN en zo die, die op de arbeidsmarkt komen. Dus er zullen ja. natuurlijk altijd herstructureringen bij bedrijven zijn... waardoor er ook weer mensen in het aanbod komen op de arbeidsmarkt... Ja. We maar, hebben natuurlijk de militairen hebben het vorige week niet, over gehad. Die ja. moeten in, het, in, Die het, in het, de logistiek voor, uh, en, en de transport. Ja. Ja. Die kunnen misschien nou, ook wel in metaal terecht. Nou, de metaal zeker. Kogeltjes ja. draaien. Ja. Nee, vlak. Ja. Um, <laughs> laten we het gaan hebben over... Uh, nou, het is een beetje uh, een, een, een afgeleide van de CAO. Het feit dat vandaag vanochtend de commissie Gelijke Behandeling naar buiten komt... met een uniek onderzoek, zoals zij dat zelf uh, melden blijkt, en dat is jammer genoeg niet zo uniek... dat de beloning tussen vrouwen en mannen nog steeds hartstikke ongelijk is. Voor hetzelfde werk hè, hebben we het dan over. Het is net zo onwaardroeibar als de griep. Jacqueline <tie> Rijsdijk. Het komt ook elke keer terug in die een ergere ja. Die loonkloof. Nou, toen het, het is toch beschamend woens... dat we het er ja. gewoon weer over moeten hebben... omdat die er precies, nog steeds is. Dat is ook, wat, wat, wat is nieuw? Hè? We hebben dit bericht ongeveer elke twee jaar. Ja. Um, ja, ik wil natuurlijk weten hoe ze, hoe ze het precies gemeten hebben... maar laten we er maar vanuit dat het allemaal goed is... Um, mijn ervaring aan de andere kant van de tafel is inderdaad... dat vrouwen minder over geld... Uh onderhandelen dan mannen. Dat is absoluut waar. Nou, ik, laat weten even uitleggen heb... hoe het in elkaar zit. Want okay. ik dacht, toen ik het bericht hoorde in de radio... op de radio vanmorgen, dacht ik van onzin. Het is een vacature, er hoort een salaris bij... naar leeftijd. Daar kan een man op solliciteren... een vrouw op solliciteren. Daar valt toch niet aan te rommelen. Of ze zeggen, hé, hey, ik zie dat u vrouw bent... we gaan, eens even, we gaan dan gaat de prijs naar beneden. Ja. Zo gaat het uiteraard niet. Het nee. verschil komt tot stand in al die dingen... die erbij komen. Uh, bonus, bepaalde regelingen... Uh, loostijgingen tussendoor... wegens Presta of... We, Noem, noem het maar. Willekeurige slaven nou, nee, nee, nee, nee, nee, nee. noemen ze ja. dat. Het, ja. Maar als je, als je een sollicitant rit voor een functie... dan kan je, zo'n functie is natuurlijk vaak wat breder... er zitten twee of drie functieschalen zitten erbij. Dan kun je kiezen of je met functie groep 6 of functiegroep 7 iemand aanneemt. Mm -hmm. Dat is één. Nou, dan als je flink over je salaris onderhandelt... is het al gauw 7 en niet 6. Nou, daar, daar zit echt een verschil. Vrouwen zijn, doen er minder... Maar is het echt zo vrouwen? dat vrouwen dat minder goed doen? Vind ik wel, ja. Maar dan wil ik even ja. je opschrijven. Is, dat zo? is het zo dat vrouwen het minder goed doen? Of is het zo, je zou toch... Om kunnen keren dat aan de andere kant van de tafel er a priori al minder wil is om die vrouw iets hoger te bieden dan de man. Die onderhandelingen ja. gaan uiteindelijk tussen twee partijen. Jij moet dat het hoeft weten, niet alleen aan, doet... aan de zwakte van de, onderhandeling, de onderhandelingskwaliteiten van de vrouw te nee. Jij doet emancipatie economie. Jij moet het weten. Ja, Mijn proefschrift 23 jaar geleden ging over uh, beloningsverschillen tussen man en vrouw. Toen was het nog 23 procent. Dus we zijn 3 procent opgeschoten. Uh, maar, maar, het is, maar het is inderdaad zo dat uh, bedoel, in, bij veel zekere grote organisaties heb je sollicitatie en daarna uh, vaak met iemand van de afdeling uh, HRM of P&O... een arbeidsvoorwaardengesprek. You, en, HRM, Human Resource, Source Management, Management ja, precies. Personeelszaken. En, uh, personeelszaken, ja. zoiets. Uh, en uh, dan en zie je dus inderdaad wat... dat, uh, dat mannen vaak veel hoger inzetten... en roepen van ja, maar ik heb ook al dit gedaan... en ik heb daar dat en dat verdiend. En vrouwen zijn daar, zijn daar inderdaad terughoudender in. Uh, wat ook uh, een rol speelt is dat um, in termen van uh, benoemen van functies... Um, ...mannen veel vaker in staat zijn om als ze eenmaal ergens zitten... ...voor zichzelf een, een nieuw functielabel te creëren... ...waar ze dan van zeggen van nou dat daar hoort ook een hogere schaal bij. En vrouwen die doen leuk werk uh, en die blijven dat werk doen in de functie waar ze in zitten... ...en blijven dan ook in die oude loonschaal zitten. Het is zitten. Dus allemaal helemaal duidelijk, maar betekent dit inderdaad dat het genetisch bepaald is? Dat een man dat nou eenmaal... Be Ik bedoel als dat zo is, dan zijn we ook uitgepraat. Nou, hoeft uh, genetisch hoeft hebben. toch niet per se? Ik bedoel, het kan nee, ook door de opvoeding, socialisatie enzovoort. Een man, een man kan dat beter dan een vrouw. Een man uh, uh, uh, uh, rent harder bij de marathon dan een vrouw. Oké, okay, dan kan je op je kop gaan staan, dat is zo. Is dit echt zo? Gemiddeld wel. is het zo, denk ik. Ja. Ja, je hebt natuurlijk hele, hele bazige vrouwen. En je hebt hele feminine, lieve, zachtaardige mannen. En daar, okay. zal het, daar zal het ja. niet zo zijn. Maar heb je allemaal leidinggevende functies gehad bij de Nederlandse Bank? Je hebt ook mensen aangenomen, neem ik aan. Ja. En, hoe, hoe, en, en, en als je dat dan tegenkwam bij een vrouw dat je dacht van... zie je wel, heb je er weer zo een... die het licht onder de korenmaat laat schijnen of wat voor woorden ook. Heel soms zei ik wel eens, je lijkt wel een vrouw echt als een soort <laughs> grap. Ik zei, joh, je denkt, wees nou eens een keer ietsje, ietsje minder bescheiden. He, je je wat hebt fantastische papier. Ja? Ik heb, geprobeerd natuurlijk altijd die vrouwen diezelfde schaal als die mannen te zetten. Uiteraard. Maar ik, merkte merk dat inderdaad dat ze vaak heel bescheiden waren. Wat, wat is ja. daar aan, aan te doen? Nou, ja, niks dan, denk ik, als het zo als nou, op op is. Nou, ja. ja. erop op wijzen. Op ja. wijzen. Zeg, het kan toch ja. niet zo zijn dat jouw uh, mannelijke collega... met 100 euro per uur... Ja, of met maar... zijn vak heeft gefaald. Je hebt je best niet gedaan de afgelopen 23 jaar. Het is nog steeds zo. Nee, maar ik moet nog zeker 23 jaar verder. Dat is... Maar Het verandert natuurlijk wel. Ik bedoel, heel lang zijn vrouwen geen kostwinner geweest. En was er dus vanuit dat perspectief bijvoorbeeld... geen reden om te proberen het onderste uit de kant te halen? Was het iets van, uh, ik doe het er maar bij? Naarmate er natuurlijk meer vrouwen kostwinner worden die daar zelf ook harder voor lopen. En er zijn ook steeds meer, met name hoogopgeleide vrouwen... die inderdaad er ook een punt van maken naar een volgende functie. Dat is overigens iets wat vrouwen wel weer meer doen. Eisen stellen in termen van, uh, van ontwikkeling. Uh, nou, van ontwikkeling dat ze de dus kans krijgen... om bijvoorbeeld een opleiding te gaan volgen. Dus dat ze er dingen bij leren met het oog op een volgende functie. Uh, Roel, dat, uh, uh, wat Joop schetst is eigenlijk een soort inhaalslag. Vrouwen hebben dat met man mannenziektes, hart- en vaatziektes. Daar doen ze ook leuk mee tegenwoordig. Longziektes, uh, kanker, dat soort zaken. Heerlijk. En misschien uh, geweld. Ook. En misschien met dit dus ook. Kwestie van nou, tijd. Ik zat te denken, kijk, in de journalistiek Ach, is het ook positief zo dat je, je waarschijnlijk er. allemaal heel feminin bent, want je bent al heel tevreden dat je überhaupt een salaris krijgt. Dus uh, wij zijn misschien niet de goede beroepsgroep. Of ja. Ik hoor niet de goede beroepsgroep om hier iets over te zeggen. Maar het lijkt mij dat vrouwen natuurlijk ook nog, er speelt nog een andere factor mee, dat ze in het huishouden heel veel onbetaald werk doen. Ja. Dus in feite onderbetaald worden in hun beroepswerk. En daarnaast een grote hoeveelheid werk verzetten waar ze eigenlijk helemaal niet voor betaald worden. Dus uh, ja, er zitten een paar dingen zitten hier dan scheef. Ik, ik ja, misschien zal het wel net als met die ziektes langzaam bijtrekken, maar ik ben er. Vooral verbaasd over dat het inderdaad jaar in jaar uit of iedere twee jaar weer terugkomt en dan nog steeds niet lijkt opgelost. Je denkt toch eens, dit is iets wat in Burkina Faso speelt ja. of in uh, Oezbekistan of zo, maar niet in Nederland. Nou, er zijn heel veel landen Geo waar het juist stress. veel minder speelt ja. dan in Nederland. Nou, dan en maak ik dat het nog is een gaatje ergens. Ja, nee, bedoel in die zin, uh, laat ik zeggen, zou Nederland zich ook wel weer een beetje mogen schamen. Hm. Ja, voor sommigen, precies. Ik geloof dat het Portugal bijvoorbeeld al veel beter is. Bij ja, maar voor de rest gaat het in Portugal weer veel slechter. <laughs> dus, nou <ja>. Misschien daarom. <laughs> ja. Ja. Zeg, er is naar buiten gekomen uh, weer eens een lijst. Met de status van beroepen. En, uh, uh, en waar sprake van lijkt te zijn. Uh, dat is van een uh, sociologische wetmatigheid. die onmiddellijk veel discussie op gaat leveren. Namelijk dit: zo gauw een beroep openstaat voor vrouwen. daalt de status. Jacqueline Rijsdijk. Goh, dat is natuurlijk een tragische conclusie. Maar is het zo, denk je? Het is maar of je denkt. Ik denk dat je, je eigen staven. je eigen werkkring van vroeger, van de Nederlandse Bank, 25 jaar. Ik moet je zeggen, ik heb dat niet gemerkt. Ik was econoom en ik heb niet gemerkt dat de, dat de functie van, van econoom ineens minder aantrekkelijk was. of minder status kreeg. Doordat er vrouwen toetraden. Hm. Dat geloof ik een keer. Nou, nou, ik vond het ook wel mee. kijken op de derde plaats staan uh, artsen specialisten. Daar zitten ongelooflijk veel vrouwen meer tussen. En meer. Er zijn meer en meer. Ja. ja, dat is een gefeminiseerd beroep geworden. En ja. die, toch heeft het nog een fantastische status terecht natuurlijk. Dat is een, niet onbelangrijk. En iedereen heeft ermee te maken. En het uh, empathisch contact wat je met een vrouwelijke arts kan hebben... kan beter zijn dan met die saaie, nukkige man die er vroeger zat. Dus dat, ik denk dat dat nog wel meevalt. Maar als je een uitsplitsing zou in? gaan maken tussen bijvoorbeeld chirurgen en kinderartsen... Ja. Uh, chirurgen vooral mannen, kinderartsen vooral vrouwen... dan zul je ja. zien dat chirurgen een hoger prestige, ook een hogere beloning hebben... dan de ja. kinderartsen, die vooral ja. vrouwen zijn. Nee, de, laat ik zeggen, uh, dit staat in de literatuur bekend... als de wet van Suero. een Franse socioloog uit de jaren 50. Die heeft dat echt berekend, dat naarmate het aandeel uh, vrouwen... in een beroep groter was, dat dan ook uh, prestige en beloning lager was. En je ziet daar in Nederland natuurlijk ook wel voorbeelden van... met de feminisering bijvoorbeeld van eerst het basisonderwijs... en uh, inmiddels het middelbaar onderwijs, zag je tegelijkertijd optreden... dat ook de beloning in die sectoren, dat die achterbleef... Ja bij de beloning elders. Maar een andere en die ze tegenovergestelde... van wat ik zo pas zei, die luidt... Uh, een beroep verliest aan status... en daardoor is hij toegankelijk voor vrouwen. Dat is bijna net zo treurig, uh, Jacqueline. Ja. Dat, is net, dat is inderdaad net zo erg. Het, het slaat je een beetje tevoren. <lacht> ja, ik moet zeggen, hebben heb heb we heb <lacht> heb ook nog een leuk onderwerp. Ja, ik ik, ik nou, geloof niet dat, dat het zo is, eigenlijk. Ik niet dat, uh, dat het zo even is, wat de werkelijk uh, het, het, het, het meest uh, status heeft... zou een bevestiging zijn wat we net bespreken... is topman... Of topvrouw. Nou, topvrouw hebben er natuurlijk heel erg weinig van. Dus dat topman nog steeds uh, de, de baan is met de meeste status, ja. Bewijzen wat we net ja, We Hadden we het vanmorgen op de redactie over, Roel, want Dat is natuurlijk wel grappig. Hè? Ik bedoel, toplui, mannen. Eh, eh, die zijn natuurlijk heel ongunstig in het nieuws. wegens gegraaien. Zonder het maar even zeggen. Maar dat lijkt er dan op als mensen dat toch uh, uh, ja, op nummer 1 zetten. Want ja. natuurlijk is het erg. Maar ik zou dat salaris ja. ook wel graag willen <laughs> hebben. Vind je dat wel, die paar miljoen? Ja. ja, natuurlijk. Het is een beetje boquito gedrag, denk ik. Hè? Ja, ja, maar met name hypocriet als de neten, toch? Ja, mm -hmm. Ja, ook krijg ik daar het laatste woord ineens <laughs> over. Ja, hypocriet als niet. Wat. Um, een laatste onderwerp, heel leuk onderwerp. De vraag is of het tijd wordt om een nieuwe wereldmunt in het leven te roepen. Het is een beetje ingewikkeld, Ger, maar wij kunnen het wel even heel helder neerzetten. Ja. Alle, alle, de waarde van alle valuta in de wereld is ooit na de Tweede Wereldoorlog gekoppeld geraakt aan de dollar. En De dollar op zijn beurt weer gekoppeld aan de goudprijs. Dus alles was gekoppeld vaste, aan de dollar. De en dat was de vaste, vaste, koers, vaste koers. Die dollar was natuurlijk ook jarenlang, tientallen jarenlang, hartstikke stabiel. En iedereen vertrouwde Amerika voorkomen. Dat zou allemaal wel goed komen. Tijden echter veranderen. Laten we nu een hele grote sprong maken, namelijk naar nu. Amerika is bijna faillieter dan failliet. Ik bedoel, daarbij vergeleken zijn Griekenland en Portugal echt peanuts. De dollar de dollar, uh, de maar, maar, nog steeds, ja, maar, ja, maar nog ja. steeds, maar nog steeds gijzelt Amerika eigenlijk de rest van de wereld omdat ja. we aan die uh, aan die dollar vastzitten in plaats van aan een soort esperanto munt. Er zijn mensen die daarvoor pleiten. Zou dat wat zijn? hoe Jans? Prachtig idee. Ja? ja. Nou ja, ideaal zou het zijn als het gebeurt. Ik denk niet dat het gebeurt. In ieder geval niet in afzienbare, binnen afzienbare tijd. Want. Eh, nou ja, kijk, dit is in, ooit opgekomen toen het stelsel van Bretton Woods, zoals het genoemd wordt, eh, 1944. Te... Een, ja, ja. Een, een hotel of een gehucht was het, meer niet. Uh, daar werd in 1944 onderhandeld... over de naoorlogse economische financiële orde in de wereld. En zo. daar is ter sprake gebracht van... zouden we niet een soort wereldmunt moeten gaan krijgen? Nou, er was geen sprake, geen, natuurlijk geen sprake van... de Amerikanen zeiden, wij gaan de oorlog winnen... en de dollar is van ons. En wij hebben bovendien kernwapens. Nou, dat hebben ze de hele tijd volgehouden. Uh, in de jaren 60 werd er al aan geknaagd. En werd er al gezegd, dit gaat een keer in elkaar storten. En begin jaren 70 heeft Nixon... die koppeling van de dollar aan het goud losgelaten. Sindsdien zit je met zwevende wisselkoersen. En ja. nu, de Amerikanen konden... Maar doorgaan omdat het de wereldreservemunt is om meer uit te geven dan ze, dan ze verdienen. En langzaam maar zeker gaat het dus wel heel erg pijn doen. Dus ze, er ze, zal wel ze iets stijgen als het goed is volgend jaar, volgens het IMF komt de schuld van Amerika uit boven het bruto binnenlands product. Ja, 100 miljard eurocent. Euro. Ja, niet ja. ja, ja, ja. ja. ja. maar, maar die daling van die dollar is natuurlijk ook gewoon zoals de economie uh, weer naar een nieuw evenwicht tendeert. Daar hoort, daar hoort bij dat, deze, dat, dat die koers enorm daalt. Dat is een, een, een tendens weer naar eeuwig. Dus wat dat betreft... vind ik het niet zo, niet zo heel erg gek dat het gebeurt. hoor. Mm. Maar dan, dan zeg je ook... want er wordt gepleit voor een tweede Bretton Woods. Hè? Allerlei ja. topjongens. De Paul Volkel... de ja, voormalige ja, geweest, chef ja. van de dingers van de, van de federale Eigenlijk bank. een soort herschikking van ja, het hele financiële wereld. Om de economische stelsel van de hele wereld... weer stabieler te maken, waardoor economische groei... weer mogelijk is. Maar jij zegt dat is Ja, maar je, de, de, wat, Hoe de valuta zich nu gedragen... is een gevolg van de onevenwichtigheden... in de economie. Je kan ja. niet los daarvan... een nieuwe valuta gaan creëren. Zo, zo werkt het niet. Het ja. is ook het, het gevolg ervan. Ja. Hey, maar zou die nieuwe valuta niet als een soort buffertje moeten zijn? Een soort, een soort extraatje waar als het ja, mis dreigt te lopen... Nee, niet, dat is de bedoeling. De dat de Verenigde Staten gebruik hebben gemaakt... van wat de Fransen ooit hebben genoemd... het exorbitante privilege van de dollar als reservemunt... dat ze er maar net zoveel in de wereld kunnen pompen als ze willen. En er is geen rem op, want niemand zegt van... ho, nu is het genoeg. Moeten, uh, en dat privilege moet eigenlijk aan banden worden gelegd. En dat zou je kunnen doen met een nieuwe wereldmunt of munteenheid, maar dat is buitengewoon lastig. Bovendien is dan de vraag: he, wat voor waarde krijgt die ten opzichte van wat? Uh, ja, dan heb je ja, wat, wat, die... een is een wat is de standaard? Maar er, er is een alternatief, er is een alternatief. op schippers, bedoel, vertel. Op een gegeven moment als mensen de, de dollar niet meer willen, dan vluchten ze in de euro, in de euro of, of in de Chinese munt of ja. nou ja, in Voordat de dollar de, de, de standaard munt was, de standaard valuta in de wereld was dat het Britse ja. pond. En dat is op een nou ja, bijna geleidelijke manier is dat, uh, is dat verschoven. En op een gegeven moment als uh, de de, de, de markten Amerika niet meer vertrouwen bedoel, dan houdt houdt dat op. 30 maar, seconden voor Hoe Jansen om dit nou weer onderuit nou ja, te halen vooralsnog zie ik dat met die Chinese munt niet lukken. Want die is toch niet vrij inwisselbaar. Nee, okay, dus dat zal dat nog niet, wel even euro duren. Wel. Euro wel? ja, nou ja dat klopt. En, maar vooralsnog is het een vlucht in het goud. Hè. Daardoor is die goudprijs zo hoog dat men het vertrouwen in de dollar aan het verliezen is. Goed. Esperanto-munt voorlopig uh, toekomstmuziek en misschien ook wel helemaal geen gewenste toekomstmuziek. Maar wel maar een is, mooi verhaal. Zo is het, een prachtig verhaal. <laughs> Roe Jansen, hartelijk bedankt. Jacqueline Rijsdijk ook bedankt. En Joop Schippers, hartelijk dank. Dit was de Villa VPRO voor deze week. We zijn er vanzelfsprekend maandag weer. Dan is het Pasen. Uh, blijf luisteren naar Radio 1. Zometeen na half vijf het Radio 1-journaal... met Lucella Carrasso. Goedemiddag. Ja, we, we praten door natuurlijk... over de zoveelste reorganisatie bij KPN. Dat doen we met iemand na half zes... die jarenlang de rechterhand was van Ad Scheepbouwer. We gaan ook de jongeren horen die ervoor zorgen... dat de KPN minder omzet draait. En we praten ook over die arme prins Charles. Die heeft het record wachten op de troon gebroken. Of je dat erg vindt of niet, dat gaan we horen van Hikki Jippus. Na het nieuws van half vijf, en dat krijgt u van Martijn van Beek. Radio 1: Het NOS-journaal. Premier Rutte heeft gezegd dat hij geen toezegging heeft gedaan aan een lid van provinciale staten in Zeeland. Het staatslid heeft een gesprek gehad met Rutte en zei daarna dat hij bij de komende Eerste Kamerverkiezingen op een coalitiepartij stemt en niet op zijn eigen onafhankelijke senaatsfractie.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 ANWB Verkeersinformatie. Problemen momenteel vooral in het zuiden van het land op de A16 bij Breda, waar een vrachtwagen door de middenwerp is geschoten. Ook bij Utrecht staat een lange file en dat heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. In totaal nu 234 kilometer file. De opvallendste zaken op de A10 de west richting Zaanstad voor knoop en Koenplein 6 kilometer. In die dagelijkse file is de rechter dicht thuis een auto stilgevallen. Technisch onderzoek na de aanreding op de A12 Den Haag richting Utrecht... zorgt voor 12 kilometer vanaf Woerden tot aan knopend lunetten. Tussen de knopende en lunetten zijn twee rijstroken dicht. Heeft ook vertraging richting Den Haag voor knopende ouderijn 3 kilometer. Op de A15-europort Rotterdam tussen Hoogvliet en Pernis 5 kilometer... de linker rijstrok is te dicht en ligt rommel op de weg. De vrachtwagen door de middenberm op de A16 Antwerpen richting Breda. Bij knopend Galder kan er verkeer alleen maar via de vluchtstrook langs. Tussen Meer in België en Galder staat inmiddels 5 kilometer file. Ook de andere kant op voor de Hazeldonk 2 kilometer file. Door de problemen bij de A16 is het ook helemaal vastgelopen op de A58, verkeer Tilburg richting Breda komt in 12 kilometer file tussen Gilze en het Galder. Een kleine private bank geeft u veel aandacht. Een grote private bank geeft u veel zekerheid.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 Goedemiddag. Duizenden banen verdwijnen bij telecombedrijf KPN. De reden? Mensen bellen, sms'en op steeds nieuwe manieren... die makkelijker, maar vooral goedkoper zijn. Opnieuw zwaar weer voor het bedrijf dat toch al jaren van fixe saneringen achter de rug heeft. In dat verband, hoe gebruikt u uw smartphone als u er eentje heeft tenminste? Op welke moderne manieren heeft u contact met familie, vrienden of collega's? Laat ons weten hoe. Via Twitter, apenstaartje NOS Radio 1 of onder het weblog op onze site nos.nl. Een nieuw bestuursakkoord. Gemeenten, provincies en waterschappen nemen overheidstaken over. Het levert een bezuiniging op van 2 miljard euro. Maar hoe gaat u dat merken? Ook in deze uitzending Jezus Maria en Pontius Pilatus... op de markt van Gouda. En wij zijn erbij. Dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Het goede nieuws dat het bestuursakkoord tot stand is gekomen... Dat is het gesloten met vertegenwoordigers van uh, provincies, de gemeenten en de waterschappen. We hebben zojuist op algemene zaken de handtekening daaronder gezet premier Rutte direct naar de ministerraad vanmiddag. Hij klinkt opgelucht, want met het bestuursakkoord... is een belangrijke stap gezet door het kabinet. En daar is lang en hard over onderhandeld... tussen Rijk, provincies, gemeenten en de waterschappen. Veel taken worden van het Rijk naar de provincies... en de gemeenten gedelegeerd. Wie er alles vanaf weet, onze politieke redacteur... in Den Haag Hans, André Hans. Waarom is dit akkoord zo belangrijk voor het kabinet? Nou, het is een uh, belangrijk onderdeel van het uh, regeerakkoord. Van de plannen die het kabinet heeft om bijvoorbeeld het Rijk uh, kleiner... Efficiënter, maar toch dienstverlenend voor uh, de burger te maken. En waar we uh, vandaag uh, over hebben gehoord, over dat bestuursakkoord... daar uh, worden veel regelingen over van uh, de bijstand, over de jong gehandicapten... Uh, mensen die bij sociale werkplaatsen zitten... die worden van het Rijk naar uh, lagere overheden uh, ja, overgebracht... gedelegeerd naar provincies en naar uh, gemeenten. Het is een heel groot pakket aan maatregelen. In totaal uh, 8 miljard euro aan taken en inderdaad bijna 2 miljard... Aan aan bezuinigingen die worden daarmee bereikt. Nu horen we premier Rutte net zeggen... dat de handtekeningen zijn gezet onder dat akkoord. Maar er zijn provincies en gemeenten die er helemaal niets aan zien. Ja, bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland, een grote provincie. Ook Flevoland en waarschijnlijk ook Friesland. Die zijn tegen. Groningen, daar zal het nog ontspannen... of daar het provinciebestuur akkoord zal gaan. En zij vinden dat dit akkoord... Ja, toch wel meer verslechteringen bevat dan verbeteringen. Ze vinden bijvoorbeeld dat er te weinig geld beschikbaar is... Soortgelijke verhalen die horen we ook bij uh, de gemeente, bij uh, de grote steden. Zij uh, hikken zwaar tegen meer taken moeten uitvoeren... en maar heel krap bedeeld worden door de Rijksoverheid met geld. Nou, ondanks het feit dat ze er nog wel een zak geld bij hebben gekregen. Uh, bezwaar van uh, steden en gemeenten zit hem dus vooral in uh, de onderdelen... Uh, waar de afspraken zijn gemaakt over de jong gehandicapten... mensen in de sociale werkplaatsen en in de bijstand. Die gemeenten die werden bij deze onderhandelingen vertegenwoordigd... door Annemarie Jortsma. Zij zit in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En zij zegt over dit akkoord... Er zijn een paar grote gemeenten die het er niet mee eens zijn, dat weet ik. Die maken een afweging overigens weer van uh, een flink deel van het akkoord vinden ze prima. Maar die zijn erg bang voor met name dat onderdeel. Ik zeg ook tegen die grote gemeenten, niet tekenen betekent niet dat je meer krijgt. Uh, dus het is wel even afwegen uh, wat, je, wat je wilt. En naar mijn mening hebben we nog steeds een hele goede mogelijkheid om wel degelijk weer bij het kabinet aan te kloppen. Als echt zou blijken uit cijfers dat het niet kan. Betekent wat dan Annemarie Joris maar zegt dat provincies en gemeenten dit akkoord nog kunnen blokkeren, Hans? Nou, als er meerderheid zou zijn bij de, bij de gemeente die tegenstemt uh, en hetzelfde zou ook gebeuren bij de provincies, dan moet er weer uh, opnieuw onderhandeld worden. Want in principe zouden ze dat, uh, uh, dat kunnen doen. Maar zoals de kansen nu worden ingeschiet, uh, ingeschat, gaat dat dus uh, niet uh, gebeuren. Maar die weerstand bij de provincies, bij de gemeenten... die maakt wel duidelijk dat uh, de pijn, zeker financieel, uh, nog niet geleden is. Maar toch, uh, vandaag toch wel uh, een zonnetje in Den Haag. Zeker voor uh, het kabinet. Minister Donner van Sociale Zagen, die uh, telde zijn zegeningen. Hij vindt dat er een zeer belangrijke stap is gezet. Er gaat uh, veel geld in om met, deze, uh, met dit bestuurakkoord. En meer geld voor gemeenten en uh, provincies om meer wensen te vervullen... zit er volgens hem niet in. Als dat zo was, dan zouden wij vanaf het begin... met de provincies afzonderlijk onderhandeld hebben. De VNG heeft eenzelfde discussie uh, nog te gaan... omdat uh, de grote steden hebben aangegeven dat zij vinden... dat ze voor onder andere de uh, sociale werkplaatsen... te weinig geld uh, krijgen. Uh, ik constateer alleen maar dat de VNG uh, het Rijk... het vel over de oren heeft uh, gehaald. Maar dat is nu wel het financieel kader... En het is niet zo dat met afzonderlijke gesprekken er nog meer te halen valt. Met andere woorden, de inkt van die handtekeningen onder het akkoord, Hans, kan rustig opdrogen de kogels door de kerk. Ja, de gemeenten en de provincies die gaan nu allemaal stemmen of ze hiermee instemmen. Maar ja, het is wel duidelijk: de ruimte om nog een hele andere kant op te gaan, veel meer geld te krijgen, die is er in feite niet. Hans-Andergaard vanuit Den Haag, dankjewel. We communiceren meer dan ooit, maar betalen er wel steeds minder voor. Even bellen of sms'en gebeurt een stuk minder, in ieder geval bij KPN. En dus kondigde de nieuwe topman van KPN, Eelco Blok, vanochtend een grote reorganisatie aan. De komende jaren gaan we 4.000 tot 5.000 banen reduceren in de periode tot en met 2015.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 met een uh, negatieve impact uh, op de omzet en het resultaat... meer dan dat we uh, verwacht hadden. Ja, het skypen, pingen, whatsappen of smartphones... zorgt voor verlies van omzet. Verslaggever Bart Kamphuis ging op zoek naar smartphonebezitters... om eens te kijken wat die daar zoal mee doen. Dat is hem? Ja, dit is hem. Uh, mijn blik bij die uh, smartphone. En wat doe je daarmee? Uh, ja, Ik kan er uh, ja, mee op internet, ik kan er uh, mee pingen. Ja, het is gewoon allemaal onbeperkt. Dus, uh... Pingen? Wat is dat? Ja, ping is uh, een soort van uh, chat met mensen die ook uh, BlackBerry hebben. En dat is uh, eigenlijk wereldwijd. Mensen die, uh, die de BlackBerry hebben, die kunnen uh, daar met elkaar pingen. En dat is gewoon uh, wereldwijd, ja. En dan ook nog het internet op. Wat doe je op het internet? Op internet kan ik uh, ja, Facebook, uh, Hive, uh, je kan je e-mail checken erop. Je kan, uh, je kan eigenlijk alles op je smartphone doen. Bel je eigenlijk nog wel eens met je vrienden? Um, ja, heel weinig, maar uh, ja, het moet toch soms gebeuren als, uh, als ze niet reageren of zo, dan, uh, dan kan je ze wel even een belletje geven, maar bijna niet, dus uh, dat spaart je ook eigenlijk. Meestal communiceer je door op het uh, lettertoetsenbordje? Ja, ja ik, uh, ik maak gebruik van een uh, QWERTY-toetsenbord, dat is gewoon een, uh, een toetsenbord eigenlijk op je telefoon. En daar kan je gewoon uh, ja, mee typen eigenlijk en dat is uh, ja, hartstikke snel. Het is uh, ja, verbeterd eigenlijk, want we zijn altijd uh, ja, de cijfertjes uh, telefonen En uh, ja, nu heb je gewoon een QWERTY-toetsenbord ja, het is al tien keer sneller. Mag ik jou ook even wat vragen? Je hebt ook een Blackberry. Wat doe je ermee? Pingen. Met wie ben je nu aan het pingen? Met mijn vriendin. Terwijl je hier door de winkelstraat loopt? Ja. En wat uh, pingen jullie met elkaar? Ze, is, ze moet nu naar de orthodontist en ik weet niet waar het is, dus ik vraag haar waar het is. Oké, okay. al dat soort vragen. Ja. Eigenlijk loop je de hele dag door te pingen. Ja. <laughs> bel je eigenlijk nog wel eens? Ja, soms als ik bel te goed heb. Maar het meeste? Pingen. Nou, hebben jullie elkaar sping eigenlijk al? Wat, wat gebeurt er nu, Arantis? Uh, ja, ik heb een, uh, je hebt een, uh, een blackberry code eigenlijk. Dat is gewoon uh, je privécode. En dat uh, kan je dan aan elkaar doorgeven. En uh, ja, zo voeg je elkaar toe. Het is net een, uh, een MSN, maar dan uh, met een uh, speciale code eigenlijk. En uh, ja, dat, dat, dat kan super snel. Je kan, je kan elkaar uh, inscannen. Je kan, uh, je kan het even intypen. Ook uh, tijdens het uitgaan of uh, straat lopen. Ja. <laughs> met een interview. En dan heb je dan zo iemand... Uh, dus jullie komen elkaar nu tegen en dan kun je elkaar uh, een, een, een nummer geven en dan kun je... Een beam, zeg maar, een soort code. En dan kun je voortaan gewoon met elkaar communiceren? Ja. Zonder te bellen? Ja. <laughs> ja. ja, het bespaart het ook nog eens. Gaan jullie nog een afspraakje maken? Uh, misschien. <laughs> ja, het is een mooie meisje, dus uh, wie weet. Uh, wat is er nou veranderd in het gebruik van je mobiele telefoon de afgelopen jaren? Um, ja, het, behalve dat het een stuk sneller is, is het ook... Uh, ja, bereikbaar op het internet. Uh, je, hoeft, uh, niet bijna, zo, ja, je hoeft bijna niet meer achter de computer te zitten eigenlijk. Je kan er alles op doen. Uh, als je een werkstuk moet maken zou je dat eigenlijk hier op uit kunnen typen. Uh, een app downloaden. Bijvoorbeeld Word. Word's app. En dan maak je gewoon je huiswerk op je telefoon, in de bus. Uh, het, is, het is een kleine laptop wat je eigenlijk meeneemt uh, en mee kan bellen. Ja. Maar dat bellen dat doe je niet zoveel meer? Nee dat, uh, dat wordt niet meer zoveel gedaan. Nee, deze jongeren scannen elkaar in. Redatiebemiddelingsbureau Bart Kamphuis sprak met ze. En wij vroegen u ook of u nog sms't of belt met uw mobiel. Nou, Ernest twittert WhatsApp, Viber, Mobile, VOP. Zolang ik mijn contacten maar kan bereiken. Zo af en toe nog een sms'je uit de kleine bundel, zegt hij. Robert schrijft op ons weblog dat hij het hele systeem van betalen per bericht uit de vorige eeuw vindt... en dat KPN wel wat sneller mag innoveren. Hij stelt een bundel voor waarmee je echt onbeperkt mag sms'en. En Jeroen belt net zoveel als altijd, maar laatst was hij naar eigen zeggen bij een KPN-winkel... en die wilde hem geen eens een toestel verkopen. En volgens Ben verandert KPN heel stiekem de kosten van bellen per seconde naar bellen per minuut. Ook schrijven ze telkens brieven naar zijn vrouw met een verkeerde aanhef. Nou, dan loop je toch gillend weg bij de KPN, zo schrijft hij. We komen later nog op terug over deze manier van communiceren... maar ook vooral over de toekomst van KPN. Op de Markt in Gouda wordt vanavond het media- en muzikale evenement The Passion... rondom het leidensverhaal van Jezus gehouden. Voor het eerst is in Nederland een dergelijk eigentijds passiespektakel te zien. Roel Paul in Gouda. Roel, het begint om half negen... maar de repetities zijn al in volle gang? Ja, het is nu een beetje stilletjes op de Markt. Stil in mei misschien ook nog wel, want dat is een van de liedjes die worden gezongen. Vanavond, uh, Ik denk dat we tussen twee scènes inzitten. Die worden nog allemaal even doorgenomen. In een uh, prachtig decor met schitterend weer, kan ik zeggen. Het plaatje is wel heel bijzonder, denk ik hoor. We zitten hier in een uh, 17e, voor een belangrijk deel, 17e-eeuwse uh, omgeving. Achter het podium waar vanavond dat spektakel gaat losbarsten... zie je de grote kerk van Gouda verrijzen. Een symbool van hoe de kerk traditioneel het verhaal van Jezus vertelde... En dat podium is de eigentijdse vertaling daarvan. Met allerlei bekende artiesten zoals Siep van der Ploeg, voorheen de kast. De zangeres Do, Thomas Bergen. Een acteur Wilbert Gieske, die bekend is van GTST. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En kan die moeten dat naartoe? oude verhaal. Daar kan iedereen naartoe. Daar zit een bepaalde beperking aan. De grote markt is weliswaar groot, maar er kunnen er toch niet meer dan 10.000 uh, mensen op dan uh, wordt het te veel dringen geblazen. Oh, waarschijnlijk ook met het oog op uh, de ontsnappingsroutes. Hè. Mocht er iets gebeuren, het zijn allemaal smalle straatjes... die uitkomen op de markt. Dus uh, dat, dat evenement vanavond moet wel uh, goed beheersbaar blijven. Uh, dat is misschien een hele kopzorg geweest... nog afgezien van de inhoudelijke theologische kwesties... waar uh, directeur Arjan Lok mee te maken heeft gekregen. Of valt het allemaal nog wel mee? Nou, dat valt heel erg mee, omdat we heel eenvoudig weg... het uh, verhaal wat 2000 jaar geleden met Jezus is gebeurd... dat we dat opnieuw hervertellen. En dat doen we samen met uh, andere partijen, met de Protestantse kerk... En met de katholieke kerk en met de RKK... en nog veel meer andere organisaties. Maar theologische disputen hebben we niet met elkaar gehad... omdat we met elkaar de passie delen om het verhaal van Jezus te vertellen. En waarom is dat dan? En waarom in deze vorm? Nou, we leven nu in de stille week. Hè? We leven toen naar Pasen, de opstanding van Jezus. Maar daar ging zijn lijden en sterven aan vooraf... En uit onderzoek blijkt dat 80% van de jonge mensen werkelijk niet weet wat Pasen is. Ze denken, denken aan paaseieren, de paashaas, ja. lekker weer, ja. dat soort dingen. Ja, gewoon lekker vrij. En dat is natuurlijk ook zo. Maar de kern van het verhaal van Pasen dat is dat Jezus voor onze, storven, voor onze zonde is gestorven... en dat hij ook is opgestaan. En denkt u dat die boodschap met al dat muzikale geweld... Cor Bakker, Siep van de Ploeg en de hele mikmak vanavond... goed voor het voetlicht komt? Nou, ik vind het heel mooi dat we het verhaal kunnen vertellen... En ik hoop dat we vanavond, ondanks de decibels die hier ook zullen klinken vanavond... dat er iets van de ontroering, van het verdriet en van de hoop... dat dat wel doorklinkt en dat mensen dat ook mee naar huis zullen nemen. En moet het wat u betreft dan meer zijn dan een mooi aangrijpend verhaal van heel lang geleden of meer? Wat mij betreft gaan mensen hier vandaan en denken ze nog eens een keer na over dat verhaal van de Jezus... en wat ze vanavond te horen krijgen... En dat ze denken, nou wat zou dat nou voor mij kunnen betekenen? Dat zou voor mij een pluspunt zijn. En tegelijkertijd vind ik het ook heel mooi als jonge mensen hier vandaan gaan... en net even iets meer weten van dat verhaal van Jezus. Ik denk dat het met de kijkcijfers wel goed zit. In elk geval hier op het plein. De mensen stromen nu zo langzamerhand al deze kant op om iets van de... Uh, um, doorloop van het programma mee te maken. Thomas Bergen even met eigen ogen te zien. Of een ijsje te eten, dat is natuurlijk ook een schitterend idee op deze zonovergrote dag in Gouda. En dan horen we je later deze uitzending ongetwijfeld nog een keer roel. En dan ben ik benieuwd of de mensen inderdaad voor de boodschap komen... of voor de boodschapper. De mensen die inderdaad op het podium staan... en die ze van heel andere dingen kennen. Zometeen de langste wachtende kroonprins ter wereld. En hoe lang is het wachten op de Nederlandse wegen bij de ANWB, Jolanda van der Velden? Nou, geduld heb je nodig, Tim. 57 files, we zitten nu op 237 kilometer file. Het goede nieuws van dit moment is dat de twee rijstroken weer open zijn bij Knopen Lunette. Tijdlang waren die dicht vanwege technisch onderzoek. Er staat nog wel een lange file tussen Nieuwebrug en, Knoop en de ouderijen, 13 kilometer. stukje verderop bij Driebergen, 6 kilometer, daar is net een aanrijding geweest. Tussen Bunneke en Driebergen is de linker rijschok dicht. Wat ook niet goed gaat is op de A16 Antwerpen richting Breda. Tussen Meer en Knopend Galder 5 kilometer. Daar is een vrachtwagen door de middenberm gegaan. Daar is alleen de vluchtstrook vrij. Daardoor loopt het verkeer ook vast op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Gils en Knoopend Galder zo'n 8 kilometer. Ben je op weg van Eindhoven naar Antwerpen, kies dan de E34. Dat gaat een stuk sneller. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De Britse kroonprins Charles heeft een record gebroken. Vanaf nu mag hij zich de langst zittende next in line voor de troon noemen. 59 jaar, twee maanden en twee weken is hij al kroonprins. Correspondent Hieke is in Londen. Hieke, wiens record heeft hij hiermee gebroken? Hij heeft hiermee het record gebroken van uh, Edward VII... zijn overgrootvader, over, uh, de zoon van uh, koningin Victoria... die ongeveer de hele eeuw moest wachten tot Victoria doodging... Ja, maar toen kwam hij wel aan de beurt tenminste. Toen kwam hij aan de beurt. En er is niks wat uh, zegt dat Charles niet ook nog een keertje aan de beurt komt. Tenzij natuurlijk de zittende koningin uh, inderdaad net als haar moeder 101 wordt. Ja, en, en, en Charles, dat hij dat record heeft gebroken. Denk je dat hij dat heeft gevierd? Ik uh, denk het niet. Het hele onderwerp troonopvolging is voor hem nogal een uh, heikel onderwerp. Ik heb hem ooit één keer uh, van aangezicht tot aangezicht uh, geïnterviewd... met een aantal andere Nederlandse correspondenten hier. Dat was in 1988. En toen vertelde hij dat hij ooit met uh, toen nog kroonprinses Beatrix... een uh, geheime vakbond van troonopvolgers had. En dat hij daar helaas nu het enige lid van was. En verder, als hem daarnaar gevraagd wordt... dan uh, zegt hij altijd dat hij liever niet over opvolging praat. Omdat dat uh, inhoudt... dat dat hij, uh, als, als hij opvolgt, dat dan de zittende uh, vorst is overleden. En dat is natuurlijk zijn moeder. Dus pijnlijk onderwerp. Ja, en, en heeft prins William, hè, die na hem komt, zijn zoon... heeft hij zich er wel eens over uitgelaten eigenlijk? Nee, die laat zich alleen uit in heel vaag... in de zin dat hij hoopt dat hij nog lang niet aan de beurt is. En uh, die gaat er ook vanuit... Uh, als je kijkt naar zijn onmiddellijke uh, plannen in zijn carrière... dat hij voorlopig nog twee jaar zijn uh, helikopterbezigheden... reddingshelikopterbezigheden in Wales kan uitoefenen. Uh, die uh, uh, hoopt dat hij hier nog lang vers van verschoond mag blijven, volgens mij. Ja, en, en Charles, hè, want hij praat er dus niet graag over... is bekend of hij... Het, het zou willen überhaupt koning worden... Ik denk dat hij het um, heel graag zou willen. Maar ik denk dat hij, in die, uh, dat hij in die ambitie heeft um, aangepast door de loop der jaren heen. Hij heeft natuurlijk heel lang als het ware klaargestaan uh, uh, mentaal om over te nemen. Toen kwam de hele Diana affaire. Dat heeft natuurlijk uh, ongelooflijke schade aan uh, het uh, koningschap uh, gedaan. Vooral uh, tijdens uh, de, het omkomen van Diana. Ja, en uh, de begrafenis toen uh, de troon echt even... Uh, ja, wankelde zou je uh, kunnen zeggen. En toen zijn er heel veel mensen geweest... en ook heel veel opinierende artikelen in de kranten. Die zeiden, die Charles, die heeft het... Uh, onze, uh, haar heiligheid Diana altijd onmogelijk gemaakt om gelukkig te worden. Nu is ze uh, om het leven gekomen. Hij heeft het al die tijd gehouden met Camilla. Dus die man is moreel niet eens in staat om onze koning te zijn. Die willen we niet. Wij willen veel liever William. Maar William heeft... Uh... Voorlopig andere zaken aan zijn hoofd. Niet alleen die reddingen met die helikopter, maar ook zijn huwelijk volgende week. Hikki Jippes in Londen. Dankjewel. Als je in het buitenland woont en een uitkering hebt uit Nederland, dan gaat die omlaag. Dat voorstel doet minister Kamp van Sociale Zaken. Het zal vooral gelden voor Turken en Marokkanen die hier vroeger hebben gewoond, maar die nu weer in hun moederland wonen. Kamp vindt niet dat hij ze benadeelt. ...te benadelen. Die burgers die, die krijgen dus geld uit Nederland... ...voor een zodanig bedrag dat dat past in het land waar die burgers wonen. Het is natuurlijk raar als je in een land woont... ...waar, je, waar de gemiddelde mensen voor 250 euro per maand moeten leven... ...en je krijgt dan uit Nederland een, een uitkering van 1200 euro in de maand. Dat is natuurlijk een beetje typisch. En dat is nooit de bedoeling geweest. En wat we nu doen is zorgen dat die uitkering um, zodanig is in het buitenland... ...dat die ook in verhouding is met uh, de uitkering in Nederland. Vooral in Turkije en Marokko? Nee, het gaat voor alle landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Zone en Zwitserland. Die landen daar zijn aparte regelingen voor, maar alle andere in de, landen in de wereld daar gaat het woonlandbeginsel voor gelden. Kunt u dat zomaar doen, een uitkering verlagen waar mensen recht op hebben? Ja, zeker kunnen we dit doen. Dit is volgens de regels. Wij bepalen hoe hoog uitkeringen zijn en wij bepalen hoe hoog uitkeringen in Nederland en in het buitenland zijn. En er wordt nu een besluit genomen over de hoogte van die uitkeringen in het buitenland. Ja, dat is ons recht en dat wordt daar vervolgens Gevoerd. Als die mensen denken van uh, we hebben er toch recht op, bent u niet bang dat ze allemaal naar de rechter stappen? Nou nee, want uh, datgene wat wij doen, dat, uh, dat mogen we doen. En het is verstandig om dat te doen. En als iemand ons, on ons daarop wil bevragen, uh, dan zullen we daar graag op beantwoorden. Waarom doen we het nu pas? Ja, nou het is lang over gepraat, over dat woonlandbeginsel. Maar we hebben nu een kabinet wat uh, van mening is dat dit moet gebeuren. En daarom gebeurt het ook. Dit is een kabinet van doorpakken. Dit gaat in per 1 juli 2012 en voor één uitkering, dat is het zogenaamde kindgebonden budget, gaat het in per 1 januari 2013. Maar dit is nog niet alles. We gaan ook een, een paar van deze uitkeringen, met name de kinderbijslag en het kindgebonden budget, gaan we helemaal afschaffen. En dat willen we proberen om dat per 1 januari 2014 voor elkaar te krijgen. En daar moeten verdragen voor aangepast worden en de onderhandelingen daarover zijn nu volop gaande. En dus binnenkort ook geen kinderbijslag meer naar het buitenland. Minister Kan van Sociale Zaken in gesprek met Peter Blok. Het is vier minuten voor vijf. Marco, zes minuten voor vijf moet ik zeggen. Marco Verhoef. Goedemiddag. Het is een uh, aangenaam eentonig weerbeeld. Mag jij in zo'n periode nou wat later beginnen met je werk? Ja, dat zou je haast hopen. Want ik kan je ook wat langer van het mooie weer genieten. Uh, maar nee, er, we worden er natuurlijk voor betaald om in ieder geval goed in de gaten te houden. of dat weer inderdaad uh, zo standvastig uh, is als het lijkt te zijn. En dat betekent dat je naar uitzondering gaat zoeken. Uh, overigens ook om je werk natuurlijk uh, interessant te houden. Want ja, als je eerlijk bent, privé is het prachtig. Maar qua werk. Is het inderdaad een beetje schuin. Ja, maar je hebt een buitje gevonden, toch, geloof ja, ik? Inderdaad, ja. Ik heb een buitje gevonden, zelfs nu op dit moment. Grens tussen Brabant en uh, België, daar zitten een paar hele kleine exemplaren. Uh, uh, ja, ik uh, klink daar erg blij van, maar uh, ja, goed, misschien moet je dat ook helemaal niet zijn, want uh, qua, uh, qua neerslag heb je er helemaal niets aan. Er valt een klein beetje, maar als die bui voorbij is, is de neerslag ook al zowat weer verdampt. Uh, en verder, ja, goed, de zon die gaat dus even schuilen achter de wolken. Dat is vanmiddag zo, en dat zou morgen ook weer kunnen. Waar en wanneer is dat buitje? Nou, waar die nu is kan ik zeggen, want dat wordt waargenomen. Dat is uh, nou, net de zuiden van Tilburg. Uh, maar waar die morgen gaat komen, dat wordt heel lastig om te zeggen. Want uh, die buien ontstaan uit stapelwolken. En stapelwolken ontstaat als het opwarmt en de lucht wat vochtig is. Dan gaan, uh, gaat lucht stijgen en op een gegeven moment wordt dat gewoon een wolk. En die wolk die kan groeien, groeien, groeien tot het een bui is. Ja, en dat die wolken er komen, kan ik wel zeggen. Maar waar ze precies komen, of dat Eindhoven of uh, Roermond is... of dat dat misschien uh, Woensdrecht is, dat, uh, dat is heel moeilijk te zeggen nu. Toch is het. Goed dat je er bent, Marco. Marco van en morgen wat eerder beginnen dan misschien? Spanje. De Spaanse politie haalt een grote klopjacht... op een beruchte ETA-terrorist. De man werd woensdag vrijgelaten na 24 jaar cel. En dat was niet de bedoeling, want hij kreeg in de jaren 80... 2700 jaar cel, opgelegd. Robert Boschart in Spanje. Waar kreeg hij die straf voor? Omdat hij in ieder geval 22 moorden op zijn kerfstok had. Wat heel duidelijk te bewijzen was. En waarschijnlijk nog meer, hoor. Want deze uh, heer... dit Individu Anton Troitinho dateert uit de bloedigste tijd van de Baskische Eta. Dat was de jaren 80, toen deze terreurorganisatie... om de drie, minstens één keer om de drie dagen... iemand om het leven bracht. En dat was toen uh, het 2700 jaar cel. Maar hij is dus vrijgekomen. Hmm. Zei, waarom is hij hier vrijgekomen? Ja, dat is dat waanzinnige Spaanse systeem... Dat dus in eerste instantie roept dat zo iemand voor meer dan 2000 jaar... ...omdat voor elk van die 22 moorden natuurlijk een straf werd opgelegd. Hè? Dus in theorie wordt zo iemand dan veroordeeld tot 2000x jaar. In feite is dat allemaal kletskoek, want er staat in de Spaanse grondwet van 1978 geschreven... ...dat niemand voor meer dan 30 jaar achter de tralies mag zitten. Dus zelfs levenslang bestaat in Spanje al niet meer. Later is er dan nog een uh, klein amendement gekomen. dat mensen voor hele zware misdaden. misschien net iets langer dan die 30 jaar zouden kunnen vastzitten. omdat dan verschillende zaken in parallel tegelijk met hem verrekend zouden worden. hem of haar. Maar goed, in ieder geval. in Spanje is het duidelijk dat niemand langer dan 30 jaar kan vastzitten. Deze man zou dus pas over zes jaar. wanneer hij zijn 30 jaar had volgemaakt. vrijgelaten moeten worden. Maar omdat hij een voorarrest had gezeten... maakte de Kamer, en dat is dan een klein onderdeel... van die grote rechtbank voor zware misdaadzaken in Madrid... maakte die Kamer een uitzondering en zei... ja, als je die voorarrest erbij optelt... heeft hij inderdaad al die 30 jaar volgemaakt... en is je dus een vrij man. Nou ja, domme vergissing had niet zo gebeurd moeten zijn... want er is al lang in Spanje een systeem geldig waarin mensen die een hele hoop van die strafzaken tegelijk aan hun broek kregen... omdat ze zoveel mensen vermoord hadden... nooit op deze manier zouden kunnen vrijkomen. Maar goed, een vergissing begaan door drie rechters. Twee dagen later trekt de regering aan de bel en roept... dat kan toch absoluut niet. Alle andere rechtbanken hebben daar anders over geoordeeld. Hoe kan het toch zijn dat deze rechtbank deze beslissing genomen heeft. Twee dagen later maken diezelfde drie rechters maken volledig rechtsomkeerd. En we roepen, nee, nee, nee, inderdaad, deze meneer moet terug naar de gevangenis. Ja, toen was, toen was hij al verdwenen natuurlijk. Uh, jij zegt, de uh, Spaanse politie houdt die klopjacht. Ik denk dat we daar even bij moeten zeggen dat het waarschijnlijk de Franse politie zal zijn... die hem uiteindelijk te pakken krijgt. Omdat hij waarschijnlijk naar Frankrijk is gevlucht en zich daar schuilhoudt? ...vast en zeker ondergedoken is... ...bij dat netwerk in het Franse Baskeland... ...dat de Baskische eten in de jaren 70-80 op poten zetten... ...juist vanwege het feit dat ze wel zagen aankomen... ...dat ze met die, ja, massale moordpartijen die ze uitvoerden... ...uiteindelijk in de huidige situatie terecht zouden komen... ...we al dus... Nou, meer dan 700 baskische etaleden achter de tralies zitten... en misschien 80 nog op vrije voeten lopen. Wordt gezocht, Antonio Troitinho. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3 De damschreeuwer zit de komende tijd in de cel. Ik kan wel zeggen dat wij niet ongelukkig zijn dat hij vast is. 2 Oranje gaan we nu al met uh, drie blusvoertuigen rijden, dus in uh, principe twee voertuigen rijden. Ranking the news, nu op nummer 1. De vakbonden zijn verbijsterd over de aangekondigde reorganisatie bij KPN. Stem ook op het Nieuws van de Dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond, de uitslag van Ranking the news van vandaag. Dit is Radio 1.